Om met de deur in huis te vallen, ik maak mij zorgen. Ik maak mij zorgen over jullie, beste mensen. Consumenten en burgers die betalen en sparen in euro's. Er gaat geen dag voorbij of ik hoor, ja zelfs hier in Canada, afschuwelijke verhalen over de op sterven na doodzijnde eurozone, waardeloze aandelen en de uiteindende schuldencrisis op het oude continent. Aan deze kant van de oceaan lijkt het wel alsof iemand de stop uit het Europese project heeft getrokken en zowel de eenheidsmunt als de Europese gedachte in een gevaarlijke draaikolk richting sifon van de geschiedenis worden gezogen. Overdrijven de Canadezen in hun berichtgeving of niet? Ik vraag het mij oprecht af. De euro's die ik op zak had toen ik acht maanden geleden uit België vertrok, liggen er sindsdien ongebruikt bij. Een handvol munten en een biljetje van 20 euro, hier links van mij in de tweede lade van mijn bureau. De laatste weken lijkt het wel alsof het waardeloos papier en metaal is geworden. Stel je voor dat we bij onze terugkeer naar België opnieuw in Belgische frank rekenen. Ken je ze trouwens nog, die goede oude biljetten? Dat bruine exemplaar van 1000 frank bijvoorbeeld met Permeke op, of die roze flap van 100 met James Anser? Alles komt terug, als je maar lang genoeg wacht. En wat geldt voor beenverwarmers en brilmonturen uit de jaren 50, is misschien ook waar voor een munteenheid. Net nu ik de Canadese dollar onder de knie krijg en de omrekening naar euro in mijn hoofd zit, komt de frank terug in beeld. Canada lijkt stand te houden in deze onzekere financiële tijden. Voorlopig althans. En als dit televisie was, zou je nu zien hoe ik hout vasthoud. Over de spread met Duitsland moeten wij ons geen zorgen maken en onze provincie New Brunswick zal morgen ook niet meteen uit de Canadese muntunie worden gekegeld. Canada doorstond de vorige crisis zelfs wel. De banksector hier is strikt gereglementeerd, men kende hier ook geen echte huizencrisis zoals bij de Amerikaanse buren en Canada beschikt over een gigantische voorraad olie en gas. Dat alles maakt dat we er in deze uithoek van de wereld relatief goed voor staan. Maar als het regent in Washington, dan druppelt het in Ottawa. U kent dat wel. De Canadese regering heeft onlangs een arsenaal maatregelen genomen en zich budgetair ingegraven, net als alle andere landen ter wereld. Of bijna alle landen ter wereld, moet ik zeggen. Want een begroting lijkt er in België maar niet van te komen. Terwijl het stormt in de wereld, wordt er in Brussel gebakken leid over de vraag of de rode, dan wel de blauwe tent eerst opgeplooid moet worden. Je eigen land en de werking ervan bekijken van op een afstand is verrijkend. Ik kan het je verzekeren, zeker als journalist. Waarom lukt in België niet wat in andere landen zo eenvoudig lijkt? Verkiezingen, onderhandelingen, nieuwe regering. Bam, klaar is Kees. En nu weet ik dat iedereen aan beide kanten van het politieke spectrum daar zijn eigen verklaring voor heeft, en daar ga ik me niet mee bezighouden, maar het is een vraag waard, vind ik. Zeker als Canadezen erachter informeren als ze horen dat je een immigrant uit België bent. Over immigratie en integratie wil ik het trouwens morgen met jullie hebben. Prettige avond nog, en tot dan.